Met het NOS -journaal. De rechter heeft het installatiebedrijf Imtech officieel failliet verklaard. In ieder geval blijven 7300 banen behouden, waarvan 1300 in Nederland. Dat aantal kan nog stijgen als de curatoren erin slagen ook Nederlandse onderdelen te verkopen. Volgens de curatoren is daar inmiddels veel belangstelling voor. Direct nadat het faillissement was uitgesproken werden de onderdelen Imtech Marine en Imtech Nordic al verkocht. Nu wordt nog onderhandeld met geïnteresseerden in onder meer Spanje, België, Groot-Brittannië en Ierland. Imtech kwam in de problemen door een groot fraudeschandaal in Polen. Bij de politie zijn vandaag al ruim 100 tips binnengekomen over de explosieven bij supermarkten van Jumbo in Groningen en Zwolle. Die werden geplaatst door een afperser. De politie heeft bij het onderzoek actief de hulp van het publiek gezocht. Sinds vandaag kunnen mensen met informatie terecht op een speciale website. De politie maakte vandaag ook bekend dat de afperser van de supermarktketen waarschijnlijk een man tussen de 20 en de 40 jaar oud is. Hij eist zijn geldbedrag in bitcoins. Bij alle bijna 600 Nederlandse Jumbo-filialen zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. Zes Pakistanen die eind vorig jaar betrokken waren bij een bloedbad op een school in Peshawar hebben de doodstraf gekregen. Ze boden onder meer onderdak aan de Taliban-strijders die op de school 151 mensen vermoorden, onder wie 125 schoolkinderen. De schutters zelf kwamen daarbij om het leven. De aanslag op de school was de dodelijkste uit de geschiedenis van Pakistan. Als reactie besloot de regering om de doodstraf weer in te voeren voor terroristen. Turkije trekt dit jaar minder vakantiegangers. Vorige week werden 36% minder reizen naar het land geboekt... als in dezelfde periode vorig jaar, zegt de reisbrancheorganisatie ANVR. Reisorganisaties schrijven de daling toe aan de aanslagen van de afgelopen weken... maar de ANVR zegt dat ook het mooie weer in Nederland deel van de oorzaak is. Het weer, het is vrij zonnig, maar er komt ook meer bewolking. Verder is het met 25 tot 31 graden nog flink warm. Later vanavond trekken er stevige regen en onweersbuien over het land... met kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Laren en Afrit Bunschoten. Verderop, tussen Naarden en Muiden, 8 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dus het Dank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 He can Strand. En gaf mijn tenen dieper in het zand Je smeert je in, je lichaam glinstert in de zon Naast jou op het strand.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 To let myself evolve let myself evolve And I think I don't really get it I think it's all just a peculiar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 FM Zandvoort, Zandvoort.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 If be Take a parachute, a parachute, a parachute I am Take a parachute I am Take a parachute I am And jump The wind should come and catch you And jump You hit the ground And jump The wind should come and catch you And jump you your power. Seas. You make my life so free. You and I will make a great surprise. We'll bring the sun. Um músico herói, um grande herariboi que nasceu em Niterói É, ele é um de nós, o um músico herói, um grande arariboi que nasceu em Niterói